Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De gasprijzen zijn opnieuw flink gestegen. Met meer dan 30% werd vanochtend duidelijk bij het openen van de markt. Reden is dat de Nord Stream 1, de belangrijkste gasleiding tussen Rusland en Europa langer dicht blijft, zegt verslaggever André Meinema. Aanvankelijk zou het voor een paar dagen dicht gaan wegens onderhoud. Dat wisten we ook dat er ging gebeuren toen kwam opeens het verhaal... uit uh, Rusland van Gazprom, dat er ook een, de sprake zou zijn van een olielekkage... en dat het niet zomaar 1, 2, 3 verholpen zou, zou kunnen zijn. En dat deze vervolgens weer de verhalen eronder doen... dat het misschien wel uh, niet alleen maar voor een onderhoud een paar dagen dicht is... maar misschien wel voor langere tijd of misschien wel helemaal dicht gaat. Europese leiders denken dat Rusland zo bewust de prijs opkrikt. Landen in Europa zijn nu druk met het kopen van gas... uit andere landen om de voorraad aan te vullen. Dat moet voorkomen dat we in de winter in de kou zitten. Er is een aanslag gepleegd bij de Russische ambassade in Kabul, de hoofdstad van Afghanistan. Minstens twee mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Elf anderen raakten gewond onder wie twee Russen. De data zou zijn doodgeschoten door bewakers van de Taliban. Je moet niet gek opkijken als je in Groningen of Friesland vandaag militaire helikopters in de lucht ziet. Het is naam, er is vandaag namelijk een militaire training aan de gang. Piloten moeten oefenen met laag vliegen voor als dat nodig is in gevaarlijke gebieden. De training duurt een kleine twee weken tot en met volgende week vrijdag. En hij is al 92, opa Ed uit Koga aan de Zaan. Maar dat is zeker niet te oud voor een parachutesprong, vond hij. Voor de zekerheid checkte Ed het even bij zijn cardioloog en die zei, ga ervoor... En zo sprong Ed dus boven Tessel uit het vliegtuig. Op een gegeven moment, dan is de herrie weg en dan zweef je gewoon helemaal. Hè. Grandioos. En ik dacht tegen iedereen, ook oldtimers, als je de gelegenheid hebt, doe het dan. Doe wel uw gebit uit van tevoren. Ja, ik, ik was bang dat mijn tanden gaan zweven ergens, weet je. En dat vind ik geen leuk idee. En opa Ed is nog lang niet klaar met zijn bucketlist. Zo staat een ballonvaart ook nog op zijn verlanglijstje. Het weer, flink wat zon en best warm, 27 graden langs de kust, 31 in Brabant en Limburg. Vanavond vooral in het zuiden wat onweersbuien, morgen wat wolken, wat zon en 25 tot 30 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Een file op de A10, knooppunt Watergasmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer. Daar staat 4 kilometer file.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 Rainbow Radio Zandvoort ZFM Transfer leggen optimaal zie fm, FM.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 De eerste nazomerse uh, herfstachtige. Nou ja, herfstachtige. Ja, dus nog gelost. Helemaal, helemaal hartstikke, ook hartstikke nog. zomer. Inderdaad. <laughs> we zitten hier met korte broeken aan en dergelijke. Ja, en uh, het is gelukkig cool in, uh, in de studio. Uh, de sirenes hebben geklonken, uh, waarschijnlijk. Want dat, weet dat wij hoor, dat is het. Dus, niet, dan niet. dus uh, we zijn er weer. Met, uh, ja, wat gaan we vandaag eigenlijk allemaal doen? Nou, uh, laten we eens terugblikken op de Pride. Ja.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 Do two, one. Like an Egyptian its shallow. Let's like go. Egyptian, walk like Egyptian, walk like an Egyptian. Het is een Egyptian van de Bingo En ook een nummer 1 hit uit 1987. Ja, en ja. die 1987... dat komt in de tweede uur verder te sprake, waarom we daar een beetje een focus op hebben gelegd... met, met sommige nummers. Hè? Ja, dus ja, dat... ja, nou ja, het komt al een beetje in het eerste uur. Maar kom dat een een beetje, ja, beetje het beetje komt al een beetje in het eerste uur terug. Like a Virgin van Madonna uh, trouwens... omdat Madonna uh, uh, zeg maar ook een release heeft uitgebracht... met wel 50 nummer 1 hits...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 En volgens mij ook een Wendy Moore. Kennen jullie Wendy Moore? Jo. Ja. Nou, echt wel. Ja. Ah, gaat ze meedoen. Kennen Wendy Moore nog? Oké, de, <laughs> <laughs> okay, de wordt ja, is ook, is ook vertegenwoordigd op het COC Songfestival. Nou, dat, dat weet ik niet. Dat weet ik volgens mij wel. Ik denk vanuit uh, uh, Pride at the Beach of zo. Ja, oh, ja, oh, ja dat, ja, dat dan zou dan zomaar goed. eens kunnen. Ja, ja joh, god, ja, ja. wat leuk is, is de dat.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 Um, we hebben weer een afmelding gekregen. Hoe? Dusty. Oh ja, Dusty. Dusty uh, Gerson of iets. Oh, wat leuk. Ja, ja, ja. Ja. En uh, de presentatie van de show wordt gedaan door Mrs. Einstein. Palette hey. het uh, Willems en Saskia van Zutphen hebben ooit zelf in 1997 bij de Eurofissiesong met het Eurovisie yeah. er mee meegedaan. En die presenteren de show. En uh, voor de rest uh, hier hebben we ook een jullie dan. En ook nog een regionale jury. Dus elke, uh, uh, voor, uh, ja, elke deelnemende partij.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 Like a number Not to kill But to fight for just Connect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 nou, ik ben dus uh, Rob Jansen en mijn naam schrijf je met uh, een P en Jansen met ZE. Ik ben theatermaker, cabaretier, uh, positiebox uh, ben ik. En dan heb ik, loop ik met een sandwichbord met 45 gedichten, publiek ja. kiest. En er zitten natuurlijk ook gedichten bij van Anna Blama, Gerard Reven. Uh, Marike Boon, noem maar op. Mm -hmm. Daarnaast uh, ben ik uh, betrokken geweest bij de Urge CD-box van Connie van der Bos. Ik heb uh, de reclame rondom de CD-box van Therese Stijnmetz gedaan. En af en toe organiseer ik uh, Dani Daan-dagen. Yeah. Ja. En hoe ben ik gekoppeld aan de LHBTI-community? Ja, ik ben al uh, 30 jaar uh, samen met uh, de Liefste man...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 en in 1985 heeft ze met Lireno, Renault, actrice en zangeres, ja. uh, artiesten tegen AIDS opgericht. Ze heeft een gala samen met haar georganiseerd, samen met andere artiesten, waaronder Nanga Mouskouri. En ze heeft ook ja, AIDS bespreekbaar gemaakt uh, op de landelijke televisie in Frankrijk. En ja, vooral de laatste jaren dat er veel remixen komen, hebben de, de LABTI Plus gemeenschap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 Ze kwam in een fletje en haar buurman was Alain Delon, de beroemde acteur, waar ze later natuurlijk nog parolen, parolen mee heeft gezongen. Ja, ja. Ze kwam daar niet aan de bak omdat ze te donker was. Naar de armoede ging ze dan maar bij cabarets zingen. Toen werd ze ontdekt. En ja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 Uh, uit de verschillende jaren en uh, nou, er zijn clips, er is een bar en een kraampje met uh, Darida spullen en een loterij. Uh, nou, drankjes zijn voor eigen rekening, maar wij zorgen voor de hapjes. Dus ja, er is voor uh, elk wat wilt. Leuk, lijkt me dus echt een leuke happening. van het Franse yeah. en van Darida en, uh, in het bijzonder. Wat zei ik, sprak door je heen. Ja nee, ik hm. zei dit lijkt me een leuke happening.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 Uh, dat is in uh, uh, Kavia. Dat is een, uh, ja. een, uh, een bioscoop. Mm -hmm. uh, Filmhuis Kavia in de Van Halstraat in Amsterdam. Ja. En als mensen zich aanmelden via daridadag.yahoo.com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 gaf van opwinding een gilletje. Hij kwam binnen, ontkleedde zich... en toen besloeg mijn brilletje. <laughs> Geweldig. Een heerlijk heel... ondeugend gedichtje. Ja, heel leuk. Ja, ja. Dankjewel Rob voor ook deze aanvulling nog extra.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 to be Get lost, get lost, get lost, get lost, get lost, get lost, get, lost, get To get by this time is forever. Love is the answer. I hear your voice now. You want my choice now. het nummer van Michael Jackson sluiten we het eerste uur Rainbow Radio Zandvoort af. Waarom Michael Jackson? Omdat dat vandaag de dag precies op nummer 1 stond. 35 jaar geleden. En 35 jaar geleden, dat is niet alleen die Dalida dag. Nee. Maar er zijn er nog meer. En helemaal speciaal vandaag. En daar gaan we het hebben over in het tweede uur. Dus even naar de uh, uh, Nationaal. En tot straks...